Onder de doden zijn veel politieagenten en bankbeveiligers. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft vijf portretten van Javaanse hoffunctionarissen aangekocht. De schilderijen zijn rond 1850, zeer waarschijnlijk door een niet-westerse schilder, gemaakt. Dat maakt ze volgens het Rijksmuseum uniek. De doeken zijn twee meter hoog en tonen de rangen en standen aan een Javaans hof, van lijfwacht tot regent. Het is niet bekend hoeveel het Rijksmuseum voor de doeken heeft betaald. Op het WK voetbal heeft Paraguay een grote stap gezet richting de volgende ronde. Slowakije werd met 2-0 verslagen... en door die zegen staat Paraguay na twee wedstrijden aan kop in de pool met vier punten. In dezelfde groep speelt Italië vanmiddag nog tegen Nieuw-Zeeland. Het Nederlands elftal speelt in de achtste finales tegen een, van deze ploegen, tegen een van de ploegen uit deze groep. Het weer, overwegend bewolkt, maar daar ook wat zon... en vooral in het westen en zuiden kans op een lichte bui. Het is 15 graden aan de kust tot 19 in het oosten...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 ...zijn van die binnenkomers... Uh, ...ja, ik was er al bang voor... ...de computerprogrammeur heeft het uh, toch... ...niet helemaal goed begrepen... ...van uh, de programmaleiding... ...dat het, het uh, programma tot vier uur duurt... ...en niet tot vijf uur... ...maar goed, daar zit ik niet zo gek mee... Uh, ...ga gewoon nog een uur verder in zondag in Kermeland, maar wel een uh, programma dat heet De Zomer uh, door met ZFM. Tenminste, zo uh, omschrijven we het. Er kan van alles in zitten. Er kan zomaar een Haarlem in zitten. Komt er ook aan overigens, uh, ergens uh, eind van, uh, van de maand juli. Dan gaan we dat eens even meebeleven. Plus nog allerlei, allerlei andere dingen die ter tafel komen... Ja, en wat hebben we dan uh, nog meer? Ik ga zo direct eens dus even proberen of ik, uh, mijn, uh, of ik iemand uh, te pakken kan krijgen. Rory O'Connor heet die man. Uh, is van Fiona Vol. Uh, wie is Fiona Vol? Zal ik je zo even wat laten horen. Want het is een leuke, een leuke band, is dat. En uh, ze hebben iemand nodig. Uh, ze hebben tekort. of beter gezegd. Ze willen uitbreiden. Dat, dat, is, dat, dat klinkt toch wel wat anders eerlijk gezegd. Goed, uh, we begonnen dus met Gangster and No This Guys... ...van het laatste EP wat ze hebben uitgebracht. Vier stuks, vier uh, mooie nummers. Het laatste is een echte rockbellet. Die andere drie zijn gewoon stampend en uh, bedoel ook ziedend... ...en ook nog een beetje, hoe noem je dat? Ja, stampend, uh, dampend. Ja, zo moet ik het zeggen. Inderdaad, dampende rock eigenlijk. Gewoon lekker toegankelijk. Uh, komt uh, voor een deel allemaal uit IJmuiden en Amsterdam. Nou, dat, uh, dat wil al wat zeggen. Dus sowieso uh, hier uh, bij ZFM gaan we gewoon vrolijk verder. Even wat zomers muziek, want denk je nou maar eens in dat je onder een parasol zit met een tropisch drankje. Hey. En dan uh, dit soort uh, muziek nog op de achtergrond Trouwens, ik moet nog even wat recht zetten Het was net de wedstrijd Slowakije tegen uh, Paraguay En niet Zuid, uh, of wat is het, Nieuw-Zeeland Slowakije zit in de pool namelijk met Paraguay En die hadden net verloren, geloof ik, met 0-2 Nu aan de gang, Nieuw-Zeeland tegen Italië En dit op de radio, Gloria ervan. en Radom is gonna get you Samen met de Sound machine iets moeten komen, maar uh, er komt niks. Nou, ik ben juist young Useful van Fiona vol. was hem dus. Helemaal Unuseful van Fiona Voll. Uh, zij hebben gestaan in een van de voorrondes van de Rob Agda Award. En nou wil ik er even vanaf zijn. Was het nou de tweede of de derde voorronde uh, Rory? Weet jij dat nog? De tweede voorronde. Aan de telefoon Rory Klaas, ik zal het uh, maar even heel duidelijk uh, zeggen van Fiona Vol. Rory, goeiedag. Goeiedag. Ja, het is een tijdje terug. Je huist ergens nu op dit moment in Tilburg. Wat is er aan de hand? Ja, ik heb Festival Mundial aan de hand. Het is een beetje een festival uh, met een uh, meerdere cultuur een beetje uh, ja, wereldwijde muziek. Echt heel ja. ja, nou, dat is heel, uh, heel leuk, sowieso. Maar jullie hebben ook nog uh, iets bijzonders, want uh, jullie bestaan uit vier mensen op dit moment. Ja. Vier leden bestaan Ja, vier leden. Noem ze eens even op. Flip hebben we? Uh, Jasper? Flip, uh, de gekke zanger. Jasper de drummer. En uh, Mike, uh, onze bassist. Ja, nou, jij dus? Dat maakt het allemaal tot, uh, tot vier stuks. Uh, maar uh, ik kreeg ineens een mail van de week van jou binnen. Wat is er ja. aan de hand? Dat klopt. Ja, ja nou, uh, we zijn dus uit vier man. En uh, ja, we hebben ongeveer nu materiaal voor één album. Mm -hmm. Maar nou, uh, we hebben lange tijd uh, nagedacht en vergaderd en echt, dat uh, heeft ook wel een paar maanden geduurd. En zijn we er uh, over uit dat we op zoek zijn naar een nieuwe, of naar een tweede gitarist die uh, voor, uh, wat partijen kan invullen, zeg maar, die gewoon een aanvulling geeft uh, aan de band. Ja. Yeah. En nou ja, daar zijn we nu heel hard op naar, op naar zoek. Ja, uh, die kunnen dus uh, bij jou of uh, bij je bandleden gewoon melden als ik het uh, goed begrijp? die kunnen brengen. zich uh, bij mijn bandleden melden en bij mij, het liefst bij mij, want uh, dat uh, werkt even, uh, gaat veel sneller dan. Ja, nou en, ja, uh, do, do maar, spam maar eventjes op de radio, dat mag. Spam maar even, <laughs> nou, je kan me uh, mailen op roryklaas.gmail.com, dat is ja. een beetje moeilijk. Ja. Ik kan, me ook, ja, ik kan me bellen. Ja. Ik weet niet of jij uh, mijn nummer hebt. Ja, 06 44 94 04 51. Ja. Helemaal goed, hè? Daarom, ja, helemaal goed. Daarom kunnen we hem bereiken en dan uh, kunnen we maken voor een auditie. Ja. Uh, nou ja, de, die auditie dat gaat nog wel even, gaat, gaat wel even duren. Hè? Voordat, uh... Ja, het gaat denk nog wel even duren, ja. Ja, want jullie moeten natuurlijk wel een paar uh, geschikte kandidaten hebben die dat willen, willen gaan doen. Ja, absoluut. Uh, ja, ten eerste moeten we gewoon klikken. Zo ja. belangrijk in de band. Ja. En daarna een beetje dezelfde muzikale uh, ideeën hebben. Ja, want ik had het nummer Unuseful gedraaid uh, van jullie MySpace account. Ik zal het maar gewoon uh, keurig netjes zeggen. Er staat nog maar één nummer op. Ja, dat klopt. Ja. Dat was uh, een beetje zo, we willen er maar af en toe een nummer erop doen. Ja. Maar dat is de laatste tijd, eerlijk gezegd, even niet meer naar uh, <laughs> gedacht. Ja. Ja. Dus vandaar dat er denk ik niet verder wat opstaat. Ah, dus, dus, dus er komt wel wat uh, meer aan, uh, begrijp ik? Er komt, er komt zeker nog wat meer aan, ja. ja. Want hoe gaat het met jullie sinds uh, die voorronde van de RobHak daar wordt? Ja, het gaat goed. Ja? Uh, hier daar nog uh, opereren ze in Harlem, Kleine koekjes, zoals Steel's en Flinties en uh, kijken de uh, Crackers. Ja. Dat, dat soort uh, tenten spelen we en af en toe weer uh, Theater Muiden zijn we ook geweest. Ja. En uh, nu, ja, nu zijn we gewoon gefocust op, uh, onze nummers uh, zijn eigenlijk in principe af. Alleen ja, we zouden er graag een uh, tweede uh, invulling aan geven. Yeah. Dat kan ik zelf doen, maar uh, op het podium kan ik dat niet doen. Nee, oké. Okay. Dus, dus daarom uh, is het gewoon belangrijk dat je die tweede gitarist vindt. Ja, dus dan, we zijn nu eigenlijk uh, ons daarop aan te richten en uh, aan het oefenen, oefenen, oefenen. Gewoon lekker spelen. Yeah. En uh, ja, een beetje af en toe optreden en een beetje geld verdienen om een album uh, op te nemen in september. Ja, dat, dat dat, dan hebben jullie snode plannen in ieder geval. Uh, sinds. Zeker, zeker goede plannen. Ja, uh, ik, uh, ik ben zeer nieuwsgierig. Sowieso, dat, uh, dat, dat sowieso. Uh, nou, dat mooi. En uh, nou ja, goed. Uh, er is nog ergens een uitnodiging uh, om eens een keer bij ons nog uh, langs uh, te komen. Dus uh, ja, die, sta ja. die staat ook nog steeds. Dus uh, vandaar. Nou ja, goed. Die uh, komen er dan uh, wel komen, kort aan. Die komen jullie wel aan. Uh, maar ja, goed, uh, de, september denk ik, uh, eerst het album en dan uh, rondkijken, nog of niet? Uh, september uh, echt uh, album opnemen, waarschijnlijk iets van twaalf nummers. Ja. Waar ook uh, die vier uh, nummers van uh, onze demo uh, op staan. Uh, ja. En ja, daarna gaan we gewoon weer focussen op opt en dan uh, uiteindelijk een tour uh, volgende zomer 2011. Ja willen we gaan toeren in een beetje Europa, Duitsland, Engeland, België, een beetje daar. Dat, dat, dat, dat gaat wel... Uh, dat, dat, is, dat is het grote plan eigenlijk, ja. album opnemen en dan van de zomer een kleine tour doen. Oké. Okay. Want dat is gewoon ontzettend gaaf om met een band, ook al die niet bekend is, gewoon gaan toeren. Dat, ja, dat wil je eigenlijk op het begin, wil je niks anders <laughs> dan, ja. dan dat eigenlijk. Ja, dat wil uh, nou ja goed, we, er zijn er natuurlijk altijd nog uh, lokale radiostations die die muziek dan uh, gewoon de lucht in uh, smijten, zoals uh, wij dat dan, dan maar doen, hè? Ja. Ja. Even nog over dat festival dat Mundial waar je nu bij bent een ja. wereldfestival zeg je, zeg je zelf je, ja, je, was, je, was, ja, je was zeer geïnteresseerd in een band die om half vijf gaat optreden ja, dat was. Mag ik vragen welke dat is? Dat mag ja, dat is uh, Babylon Circus Wel eens van gehoord? Ja, dus we uh, komen uit Frankrijk en dat is een beetje reggae, uh, ska-achtig. Uh, ja! Lekker van ja. muziek. Ja. Nou ja, goed. Ik wens je in ieder geval veel plezier. Ja, dankjewel. Dat gaat wel lukken. En uh, nogmaals, uh, mensen die zoeken, uh, die zin hebben om een tweede gitarist te worden bij uh, Fiona Vol die kunnen contact ja. met je opnemen. Ik wil nog even snel zeggen dat uh, op onze MySpace, kijk, uh, ik weet, weet ik niet, uh, yeah. myspace.com slash Fiona Fall, ja. Of onze hiver dus Oké, okay. Rory, dankjewel en veel plezier daar nog bij het Festival Mundial. Ja, jij ook. Uh, goede uitzending. Dankjewel. Oké, okay, bedankt man. Doeg. Dat was uh, Rory en wij weer verder met, uh, met de muziek hier bij ZFM Zandvoort. En uh, dit is een uitvoering van uh, Tina Turner's In Your Wildest Dreams. Niet met Barry White, maar wel met Antonio Banderas. We've arrived at the place where they open the hearts and fill them up with love. with love. Filled with love, filled with love. See yeah. Regrets, I'll be here when the ride right stops. He's compassed to me. This cross een brekende muziek eigenlijk uh, geweest. Van uh, Cock Robin en Just Around The Corners hadden er nog uh, een aantal hits. Onder andere uh, The Promise You Made en I Thought You Were On My Side. Dat waren de drie die ze hadden uitgebracht. Uh, ergens in het midden van de jaren tachtig gebeurde dat. Half vijf inmiddels uh, bij ZFM Zandwoord. Normaal gesproken hoorde nu eigenlijk ergens iets te draaien... maar dat, dat is niet het geval. Nou, dan uh, weet ik er wel raad mee. Dan ga ik gewoon vrolijk uh, verder met, uh, met de muziek hier bij ZFM. En uh, nou, uh, hadden we iets uh, melodramatisch nu. Iets uh, toch misschien wat vrolijkers uh, op deze radio uit de jaren 70. Charlie Coltrane en Go Like Elijah.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 Daar gaan jullie straks meer van horen van deze dame. Maar goed, even over dit liedje. Ik herken daar wel iets in. Je komt de boot af uit IJmuiden. Je gaat van IJmuiden naar Newcastle. Je komt er vanaf. En het eerste wat je voor je bek krijgt... zijn een aantal van die echte typische Engelse uitvindingen. Rotondes. Nou, daar had Fabiana er iets op gevonden... Ik kan er een liedje over schrijven. Nou, dat heeft ze dan ook gedaan in, uh, in 2009. Terug te vinden op een demo All This Craziness. Negen minuten over half vijf inmiddels uh, geworden. In de uh, overtime, om het maar zo te zeggen. Ik blijf toch iets houden met dat uh, beetje dat achtige muziek, hoor eerlijk gezegd. Hier is Donald summer met een uh, nummer wat, dacht ik ook, nog eens een keer door John en van Jealous is uitgevoerd. State of Independence. Denkwaardig blijft dit nummer wel waarom hij heeft wel indrukken gemaakt. Dit nummer van Bruce Springsteen's Cover Me. Ooit, ooit was ik op stap met een uh, fysiotherapeut. Een sportfysiotherapeut wel te verstaan uh, die bij de honkbalbond heeft gediend. En tegenwoordig zijn, uh, nog, uh, zijn diensten beschikbaar stelt bij de judobond. bond Maarten Koper, Bruce Springsteen fan op en top. En uh, wij met z'n tweeën, vlaggetje in onze hand, gingen we dus naar Amersfoort bij een uh, Springsteen-fandag. En daar in uh, de flint in Amersfoort uh, werd dit nummer live op een hele grote videoscherm gespeeld. En toen was ik verkocht, eigenlijk wel, Cover Me van Bruce Springsteen. Het is negen uh, minuten voor vijf inmiddels uh, geworden... Nou, als we het over uh, cultuur hebben in uh, dit uh, programma, dan mag deze zeker uh, niet ontbreken. Over, niet al te gekke lange tijd, start de Tour de France in Nederland, in Rotterdam. En of die Fransen dan het over de Dutch mountains hebben? I was geboren in een valley van bricks. Where well, the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night.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 The head of the queen Of the Dutch mountains And it's wrong Like a sheep in a Dutch mountain ...waren dat met de Dutch Mountains... Uh, ...met natuurlijk Robert-Jan Stips... ...toen nog in de geledere... ...ja, ja. wat blijft de tijd... ...zou je bijna kunnen zeggen... ...het is uh, nou, vijf minuten voor vijf... ...betekent dat we ook aan het einde zijn gekomen... ...van dit eerste gedeelte... ...van, uh, van deze zomer... ...door met ZFM... ...we hebben er nog eentje te gaan... ...en dat is deze, deze dus... ...en uh, dan moet ik hem wel eventjes in uh, gooien... ...want anders dan uh, hebben we nog niks aan het nieuws van 5 uur een uh, nummer wat ook een beetje uh, op deze lome zondagmiddag uh, bijpast. Tom Petty en de Heartbreakers nummer wat ooit uh, geproduceerd is door Jeff van ja je kent het wel van Electric Light Orchestra. Wat mij betreft graag tot de volgende week en dan waarschijnlijk she van 12 tot 4.